Drie uur. NPO Radio 1 met Henry Schut en Hugo Borst. En live voetbal en live hockey bij Groningen-Ajax is het nog steeds 1-0. Bij Heracles-Hereveen staat het nog 0-0. Hier is Jan van der Putten met het journaal. Honderden actievoerders hebben geprobeerd om de dieren in de Oostvaardersplassen bij te voeren. Voorzien van balen hooi. klommen enkele betogers over het hek. Volgens ooggetuigen hing er een agressieve sfeer. De politie wist de betogers weg te sturen en heeft uiteindelijk vijf mensen gearresteerd.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 Een petitie tegen de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen is ruim 8000 keer ondertekend. De petitie werd begin vorige week op internet gezet door een inwoonster van Doorn. Zij wil in totaal 10.000 handtekeningen ophalen en aanbieden aan premier Rutte. De ondertekenaars zeggen dat door de verhuizing naar Vlissingen gezinnen uit elkaar worden getrokken en sociale contacten verloren gaan. In zijn jaarlijkse paastoespraak, Urbi et Orbi, heeft paus Franciscus opgeroepen tot meer inspanningen voor vrede in Israël. Bij protesten aan de grens met de Gazastrook kwamen de afgelopen dagen zeker vijftien mensen om het leven. De paus riep ook op tot een einde aan de bijna eindeloze oorlog in Syrië, zoals hij zei. Aan het eind van zijn toespraak op het balkon aan het Sint-Pietersplein bedankte de paus in het Italiaans voor de bloemen uit Nederland. En het weer, op steeds meer plaatsen droog. Vooral in het noorden en zuidwesten is er wat zon en het is 5 tot 9 graden. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen? De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting.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 Ga naar promovenom.nl voor de voorwaarden. En kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. De overstap regelen wij voor u. Vanavond op NPO3 de nieuwe advocatenserie Zuidas. Jezus. Pas op, met de Hardlopers en doodlopers. Met onder andere Annette Malherbe. De volgende keer dat je een cliënt wacht en mijn rugroen benadert, Laat ik je vallen. Zuidas.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 Welkom terug, beste luisteraars. We gaan naar Groningen Ajax en die houdt Leuke wedstrijd nog steeds 1-0 voor FC Groningen. Had 2-0 natuurlijk moeten zijn als je een penalty krijgt. Die moet er meestal in zitten. Maar Ajax is in de aanval met Zier. Uh, uh, voorzet wordt weggewerkt. Maar Groningen doet het goed. Ajax doet het iets minder. Staat dan ook met 1-0 achter in en tegen Groningen. En hoe doen Heracles en Herenveen het, Frank dan nou heb je nog een flauwe 1 april grappen. Dat is echt veel leuker dan dit. Oh. 33 minuten onderweg, 0-0. Je kunt ook een stripper sturen of zo, Frank. Alles, alles is goed, jongen. Doe verzin iets. Komt er een uh, Nederlandse overwinning in de ronde van Vlaanderen, Guido? Ziet er wel naar uit, want uh, de voorsprong die Anna van der Breggen heeft... op het uh, achtervolgende peloton is uh, 1 minuut en uh, 12 seconden. Uh, Ashley Molmen rijdt daar wel nog tussen. Dat is een Zuid-Afrikaanse, kan ook wel hard rijden. Maar die achterstand is toch nog wel aardig. En ik zag zojuist Chantal Blaak wegspringen uit... Het peloton, zodat we misschien wel een dubbelslag gaan krijgen. Wat Nederland betreft, Blaak dus in de achtervolging op Molmen. Maar ver daar verder voor zit Anna van der Breggen. Die heeft inmiddels de kware mond gehad. Krijgt zometeen nog de Paterberg. 15 kilometer nog te rijden. En Kampong hockey voor een plaats bij de laatste vier in de Eurohockey League tegen Brussel, Krijn Schuitenmaken. Drie Nederlandse ploegen bij de laatste acht. Kampong dus, één van die drie. En zij nemen het op tegen Brussel... met een paar internationals in die Belgische ploeg uit Brussel. De ploeg van Xavier Rekkinger. En zo waren al bijna net de eerste goal... maar de bal was niet over de lijn. Over de lijn bij de goal van David Hart, de doelman van Kampong. Dat liep dus goed af voor de formatie uit Utrecht. Het blijft 0-0 na vijf minuten spelen in Rotterdam. Groningen tegen Ajax. Ook de scheidsrechter heeft zijn handen er vol aan, hè Andy? Ja, maar hij doet het goed, Kevin ja. Blom. Hij uh, fluit een beetje op zijn nijhuis. Uh, om het zo maar te noemen. Laat veel doorgaan. En daar waar het moet, grijpt hij in. 1-0 Groningen. Mooie goal van Van Weert op uh, aangeven van Mahi. Mahi die later een penalty miste. En dus uh, 1-0 voor FC Groningen tegen Ajax. Dat uh, moet winnen om nog een beetje in het spoor te blijven van PSV. Talia Fico speelt de bal naar buiten naar Kluivert. Ajax in aanvallend opzicht uh, nog niet veel van gezien. Het is wel heel. Uh, veel in balbezit. Maar echte mogelijkheden en kansen heb ik nog niet echt uh, kunnen ontdekken bij Ajax. Als uh, Veldman de bal heeft. En Veldman wordt opgejaagd. En die speelt de bal dan terug naar Onana. Veldman zit niet lekker in zijn vel. Want uh, hij heeft het uh, heel lastig uh, tegen Van Weert. En, en ja, hij, hij loopt gewoon zonder enig zelfvertrouwen. En dat kan ik me ook wel voorstellen op dat veld. Onana speelt de bal de diepte in de richting. Huntelaar ook nog niets van gezien. Zit in de zak van volgens uh, Valsnog. En ook nu weer. Want uh, Groningen is weg. Ah, er zit een licht net tussen. Maar Doan heeft de bal weer te pakken. Ritse Doan kijkt om zich heen. Wie is er mee? Aan de buitenkant komt Warmerdam. Maar Doan die mag meters maken. En die speelt hem dan binnen door. Oeh, dat scheelt heel weinig. Want hij schiet die bal in één keer op het doel. En dan wordt Onana bijna verrast. En hij heeft een beetje mazzel hoor. De keeper van Ajax. Hij duikt wat laat. en krijgt de bal tegen de zij. Daardoor gaat de bal er niet in. Maar net naast het doel van Ajax. En dan had het zomaar 2-0 kunnen zijn. Het is een voorzet. Dat weet ik zeker. Maar uh, hij wordt uh, als... Uh, Schot op doel, beoordeeld en terecht. Want uh, uiteindelijk kwam hij er ook terecht. En levert het een hoekschop op voor FC Groningen vanaf de rechterkant. Gaat die bal komen. Kijken hoe ver die gaat komen. De hoekschop van Roestic wordt weggewerkt in eerste instantie. En dan door Warmerdam helemaal teruggespeeld. Van halverwege de Ajax-helft naar zijn keeper. Maar die staat heel ver buiten zijn strafschopgebied. Speelt de bal nu de diepte in. Naar de linkerkant waar Bakuna staat. En Bakuna kan de bal binnenhouden. Doet hij dat goed? Ja, heeft nu Veldman tegenover zich. Probeert Veldman te poorten. Dat lukt ook. En dan moet Veldman met een ultieme poging die bal tot hoekschop verwerken. Maar om, om, om, Bakuna... Wat dat knap? Frank, jij hebt dat het leukste te melden. Hoe is het mogelijk? Ja, ja soms <laughs> gebeurt dat ineens uit een hoekschop. En uh, het is Torsby die hem uiteindelijk maakt. Dus komt Heerenveen in uh, Almelo op voorsprong uit een hoekschop. kort genomen uh, Uiteindelijk komt uh, de voorzet vanaf de liga -kant. En Torsby, die aan het begin van het seizoen zoveel doelpunten maakt En daarna heel lang niet. En twee weken geleden ineens weer begon met een doelpunt te maken. En die uh, doet dat blijkbaar in uh, groepjes. Want uh, ook deze week scoort hij weer. En dat doet hij uh, knap komt voor twee man motorbenen allebei kunnen ze hem niet hebben en dus Castro verrast ziet die bal langs zich heen gaan en dan is de eerste Echte serieuze bal tussen de palen. Ook meteen raak in Almelo. Nou, laat dat dan een voorbode zijn. En laat het alsjeblieft dan ook meteen de ploegen wakker schudden. Zeker Herakles. Want die mogen nog wel wat meer laten zien. De enige man die me wel bevalt dat is Montero. Die doet zijn uiterste best om er iets van te maken. En dat zie je ook meteen terug. Nu voor mij bijna. Daar, daar is Montero. Daar zou hij zomaar de kans kunnen krijgen om te schieten. Als hij een klein beetje ruimte krijgt. Hij probeert het. En daar is de eerste redding: twee ballen tussen de palen. In, uh, nou, in een minuut. Dat is Al van Wennerij. Maar deze wordt gewoon gepakt door de doelman van Herenveen. Het schot van Montero. 1-0 dus voor Herenveen en Almelo. Groningen-Ajax. die, wat hebben we allemaal gemist? Nou, ik vertelde over die hoekschop die Groningen nog uh, mocht nemen. Toen uh, Frank uh, eindelijk wat uh, te melden had. En die bal die kwam voor de voeten van Mahie. En het was ook weer een ultieme redding hoor, van Onana. Anders had het alsnog 2-0 gestaan. Maar het staat 1-0 voor FC Groningen. En dat mag duidelijk zijn, als je hoort over de kansen en de mogelijkheden, dat uh, dat, dat verdiend is. En Ajax-trainer uh, Ten Hag heeft al wat mensen uit de uh, dugout uh, geroepen. Waaronder Siem de Jong en Karel Eiting. En dan, uh, uh, dat zegt ook wel iets. Dat hij niet tevreden is ten Hag Die het toch al niet al te lekker heeft. Weer Bakuna, die goed speelt zeg. nu is het 3 tegen 2. 3 tegen 2 voor Groningen. Bakuna nog altijd in balbezit van Weert. Maar hij schiet zelf en schiet op de vuisten van Onana. En dat is weer een kans voor FC Groningen. Groningen blijft in balbezit. Tjonge, wat spelen ze sterk zeg. En aanvallend met Doan. Doan uh, met twee man tegenover zich. Speelt er wel even terug op Roesties. Roesties terug naar Doan. Doan uh, heel... Uh, zelfverzekerd naar Zeevuik. Zeevuik naar Doan. Doan Zeevuik. Bal over de zijlijn 1-0. Groningen leidt tegen Ajax. Nou, dan gaan we maar eens even kijken bij Frank... Wie waar gaan we nou naartoe? Ja, ja. Ja, Frank Wielaert. Ja, je gelooft het zelf hierachter, niet. Maar er is hierachter. weer iets aan de hand. Nee, dat kan niet. is dus twee ja. keer in een helft. Ja, ja, ja. Dat dat ja. Nou, ja, dan nog inderdaad. En uh, het, zou, het zou kunnen gaan gebeuren. Hè? De bal ligt op de stip, dat is een feit. Hij ligt Terecht. in het strafschopgebied. ja, ook nog. Uh, in het strafschopgebied van Herakles. Overtreding van Pruppen. En uh, dan moet nu die penalty nog raakgeschoten worden. Het is Zeneli die dat uh, gaat proberen. Kozjanesat was het slachtoffer van de overtreding. Daar komt de aanloop van Zeneli en hij schiet hem feilloos binnen. En dan is het binnen een paar minuten ook meteen gedaan, zou je bijna kunnen zeggen. Als Herakles niet beter gaat voetballen, Herenveen leidt na 40 minuten in Almelo met 2-0. Kampong Brussel, Krijn. Het is 2-0 geworden, want Kampong scoort één keer. En in de Eurohockey League gelden tegenwoordig velddoelpunten voor twee. Het is Quirijn Kaspers die de goal maakt. Nadat in eerste instantie Kampong in de cirkel komt. En dan lijkt die bal voor de goalie van de ploeg uit Brussel. Brussel, Jeremy Goukasov, Belgisch international, die de bal weg weet te werken. Maar die blijft dan een beetje hangen in de cirkel. En vervolgens is er nog een speler op de doellijn die de bal niet wegkrijgt. En Kaspers, die de bal in de goal van Brussel. En dat betekent dus een goede start voor Kampong in het eerste kwart. De eerste kwart kwart waarin de eerste paar minuten Kampong het, het best moeilijk had met die bal op de lijn die net op tijd van de lijn werd gehaald. Dat was uitstekend voor de ploeg van Alexander Cox. En nu dus in Rotterdam op een 2-0 voorsprong komen. Dat is prima. Het is Hart die de bal heeft speler van Brussel Hij speelt tegen zijn tweelingbroer en dat is de keeper van Kampong, David Hart. David en Connor Hart die het dus tegen elkaar opnemen. 2-0 staat het voor Kampong dankzij de goal van Quirijn Kaspers. Anna van der Breggen de Olympisch kampioenen op weg naar de zegen in de Ronde van Vlaanderen. Gio. Het zou mooi zijn als ze het volhoudt en ik denk dat ze het gaat volhouden, want de belangrijkste hindernissen heeft ze achter de rug. De oude Kwaremond meteen gevolgd door de Paterberg. Het ging moeizaam omhoog, maar ja, aan Anna van der Breggen kun je het wel overlaten natuurlijk. Een steile klim oprijden, dat heeft ze ook bewezen in de Waalse Pijl, de wedstrijd die ze al drie keer won en waar ze bijna even zoveel keren naast Alejandro van verder op het podium mocht staan, want ja, die heeft inmiddels ook een abonnement op die Waalse Pijl. De voorsprong die ze heeft op een achtervolgende groep is 1 minuut en 19 seconden in die achtervolgende groep. Ploeg Amy Pieters, die houdt de benen stil natuurlijk. Winnares van de Ronde van Drenthe en Annemiek van Vleuten. Dus twee landgenoten in die achtervolgende uh, uh, groep. Die waarvan in ieder geval eentje geen werk verricht. Maar er zit nog steeds die Ashley Molman tussen. En daar krijgen we de tijdverschillen niet echt heel duidelijk van te zien. Het verschil tussen Anna van der Breggen en die achtervolgster. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat Van der Breggen... dat powerhouse dat ze toch is... dat zij het moet afleggen tegen die Ashley Molman... die ook nog eens een keer een gat had dicht te rijden van bijna een minuut toen ze begon aan haar achtervolgster... Van de Breggen dus, nog negen kilometer. En dan komt ze hier verlossend over die finish in Oudenaarde, waar het publiek inmiddels massaal is toegestroomd. En uh, waar ze ook natuurlijk in afwachting zijn van de mannen die flink wat later zullen finishen. Waar we nog steeds die kopgroep van acht man hebben. En daarachter zagen we ook of zien we nog steeds een groepje van vier man die probeert het gat te dichten met de kopgroep. Ze zijn weggereden uit het peloton. Daarbij zit Jos van Emden, de Nederlander, en Pieter Wening, de Nederlander. Wening voor Roompot en Jos van Emde voor Lotto Jumbo. En die hebben gezelschap van Mats Pe een Deen en van Tom de Vriend, een Belg. Die rijden vlak achter die kopgroep aan. Sebastian, jij zit net voor die kopgroep. Heb je ze in het zicht? Daar zijn er nog acht en ik heb ze inderdaad in het zicht. En dan daar inderdaad een seconde of uh, 20, 15. Meer is het niet achter dat groepje met dus Pieter Weningen van Emmen. Maar daar heel kort achter rijdt al het peloton allemaal te zien. In een lang, lang lint. In een soort tussenfase in deze koude hoogmis. We hadden het maar zo'n 7 graden in Vlaanderen. We maken dadelijk een heel klein lusje van 5 kilometer zelfs door Wallonië heen. En dan keren we snel weer terug in Vlaanderen voor de Ronde van Vlaanderen. Een soort tussenfase met dadelijk de Pottelberg en de Canarieberg. Daar gaan we de laatste 75 kilometer in. En dan gaan we ons opmaken voor de tweede doorkomst op de Oude Kwaremond. En dan volgen de hellingen, de lastige hellingen, de korte krachtige hellingen. En de stroken elkaar weer ook in rapper tempo op dan dat ze nu doen. En daar zal wellicht een ploeg als Step voor de, voor de tweede keer willen gaan proberen om de boel uit elkaar te rijden. Want als ik achterom kijk en even over die acht uh, hoofden, die acht renners heen kijk, in de kopgroep, onder wie dus twee Nederlanders, Pascal Eenkoren en Pim Lichtart. dan zie ik toch nog een behoorlijk groot peloton rijden op zo'n halve minuut. Zo'n beetje. Er zijn nog wat andere renners die proberen om in de tegenaanval te gaan. Alles op een zakdoek, zeggen ze nou altijd in Vlaanderen in deze 102 Ronde van Vlaanderen. Groningen-Ajax, Andy. Bijna extra tijd. Ik denk dat we er een minuutje bij gaan krijgen. Uh, 1-0, FC Groningen. Had toch wel veel meer kunnen zijn. Hoor. Als je naar de kansen kijkt. En de gemiste penalty van FC Groningen. En dat is toch niet des Ajax... om uh, in zo'n belangrijke fase van de competitie... Oh, we krijgen niet eens een minuut erbij. Wel wat blessures geweest. Uh, Blom heeft uh, al afgevloten. Mooi goal in de 16e minuut van Tom van Weert. Ajax achter bij rust met 1-0. En dat is uh, meer dan verdiend... Het hockey dan. Kampong tegen Brussel. Kruijn. Brussel doet wat terug en het is uitgerekend de broer van David Hart. De goalie van Kampong die onlangs zijn contract nog verlengde. Speelt al een paar jaar in Utrecht. Hij staat tegenover zijn broer en dat is Conor Hart. tweelingbroer die de goal maakt. En dus doet Brussel wat terug. Komt het op 2-1. Een strafcorner geldt voor één punt in de wedstrijd. Dat betekent dus dat Kampong nog altijd een veilige marge heeft van één punt. Maar dat Brussel wel wat terug doet. En dat Kampong het in deze wedstrijd bij Vlagen niet heel gemakkelijk heeft. Een stick tackle Daarvoor werd gefloten. Daarvoor mocht Kampong. De strafkorner nemen. Het is de tweede benutte strafkorner. Voor Conor Hart in dit toernooi. In dit uh, laatste 16-weekend van de Euro Hockey League. En het is uh, knokken geblazen voor Kampong nu al in het eerste kwart. Om uh, overeind te blijven. Want uh, ja, die aanvallen van Kampong zijn weliswaar wat beter. Maar die ploeg uit België heeft toch een paar hele geluidende spelers. Bovendien een hele slimme coach. Uh, Xavier Rekkinger is dat, oud-international. Die tegenwoordig ook bondscoach is. Van de Duitse vrouwen er wordt hem een grote toekomst toegedicht als coach. En hij is succesvol bij de club uit Brussel. 2-1 de stand en het is spannend in het eerste kwart met nog iets meer dan twee minuten te gaan. En de voorsprong van Kampong van 2-1 op het scorebord: Heracles, Herenveen, Frank. Ja, extra, extra tijd eerste helft. 2-0 voor Heerenveen. Maar de vlammen zijn een beetje in de pan gegaan. Breukers vond het allemaal niet zo leuk meer. Die kreeg een gele kaart van overtreding. Duwde daarna de scheidsrechter. Solliciteerde dus naar nog een keer geel. Nu een vrije tap voor Herakles. Kuwas raakt die bal totaal verkeerd. Hij kan hem zo lekker raken op een metertje of 30 van de goal. Maar nu raakt hij hem niet goed genoeg. En schiet hij naast de goal. En is het ook hier rust. Maar Breukers, ja, die kreeg geel. Duwde de scheidsrechter. Die zei meteen wil je soms rood. En daarna bij de volgende hoekschop. Pakte hij zijn tegenstander vast en slingerde die Dumfries nog even over zijn heup heen. Dat ontging de heren scheidsrechters ook nog. Kortom, het lijkt erop dat Herakles het niet zo naar zijn zin heeft op eigen veld. En dat is logisch, we gaan namelijk rusten met een 2-0 voorsprong voor Herenveen. I'll you Train die nooit te laat komt. Want hij zit er eigenlijk elke week bij, hè? Ik ga ja. met mijn mond vol. Ja, dat heb je tijdens muziek. Dan neem je wel eens een hapje. Train met bruises. We gaan weer hockeyen. Het is bijna een Belgenmop, Krijn. Als je niet weet hoe het zit met die scoren. Allebei één keer gescoord. En dan staat de Nederlandse ploeg met 2-1 voor. Ja, er is veel om te doen om die scoren. Uh, het is natuurlijk een experiment, hè, zoals dat vaker gebeurt in de Eurohockey League. Zoals dat bijvoorbeeld gebeurde bij de self-pass. En dat is vrij snel omarmd door het hockey. En ook later ingevoerd in de nationale competities. En ook in de, zeg maar, de, de, de, door de internationale hockeybond. Dus die Eurohockey League is een klein beetje een kraamkamer van nieuwe spelregels. En dat is dus nu ook het geval met die nieuwe regel. Twee, doelpunten voor een, twee punten voor een velddoelpunt. En één punt voor een strafcorner. Daarmee wordt die strafcorner wat minder belangrijk. Belangrijk in het hockey. Aan de andere kant zie je ook wel weer dat er grote uitslagen, rare uitslagen ontstaan. Waarvan de, ja, heel veel kenners, dus aanleidingstekens ook zeggen. Die uitslagen zijn niet goed voor het hockey. Niet goed voor het aanzien van het hockey. Maar goed, daar zal ongetwijfeld uh, aan het einde van dit seizoen in de Eurohockey League... een uitgebreide analyse gaan volgen om alles eens te bekijken. Hoe zijn die uitslagen nou tot stand gekomen? En uh, zijn er gekke dingen te bespeuren? Aan de andere kant is het ook wel vaak heel spannend. Hè? Zoals afgelopen vrijdag bijvoorbeeld. Kampong stond op een 1-0 voorsprong door een strafcorner tegen Roodwijs Keul. En dan uh, blijft het inderdaad tot de laatste minuut spannend. Want als dat Keulen wist te scoren dan zou het in één keer 2-1 staan. Nu staat het 2-1 voor Kampung. En dat is ook natuurlijk een hele aardige uitgangspositie om aan het tweede kwart te gaan beginnen. Aan het einde van het uh, eerste kwart was er nog een enorme kans voor Pepijn Luiks om te scoren. Maar daar bleef uh, de doelman van de Belgen, Jeremy Gukaskov. Overeind, Belgisch international. Hij staat bijvoorbeeld samen met Cédric Charlier in dit team. En ook Tom Boon die nog een tijdje bij Bloemendaal speelde. Ook een gelouterd international inmiddels van de Belgen. Hij speelt ook bij dit Bruxelles. Nu is het Kampong dat aanvalt. Kampong valt heel aardig aan met Kemperman. En dan kan Kemperman zijn actie niet voorzetten voor het doel van Zegemi Goukasov. Maar Kampong begint wel heel geconcentreerd aan het tweede kwart. Gaat op jacht naar opnieuw twee punten. Om zodoende op 4-1 te gaan komen. En dan is het verschil toch echt wel gemaakt tussen Kampong en Racing Club de Bruxelles. Zoals het voluit heet 2-1 is de stand aan het begin van het tweede kwart. VVV Twente eindigde, zoals het begon, 0-0. En daar schiet Twente weinig mee op. De ploeg blijft laatste in de Eredivisie. En dus is aanvoerder Stefan Tesker teleurgesteld. Ja, tuurlijk. Uh, als je laatste staat heb je aan één punt niet meer heel veel. Als die andere ploegen ook uh, winnen. Uh, dus nee, we gaan alleen nog maar voor drie. Ja, is... ja jullie waren er dichtbij. Ja, we zijn dit seizoen al vaker dichtbij geweest. Maar het wil gewoon niet lukken. Ik weet niet... Uh... Ja, die bal vliegt gewoon niet erin. Er waren twee heel goede kansen, denk ik. Als we een beetje... Ja, die ene was goed ingeschoten, keept hij gewoon fantastisch. Die andere raakt hij volgens mij niet helemaal uh, goed. Als hij een beetje beter achter de bal komt, dan zit hij gewoon... Ja, maar daar hebben we nu mee te maken. Ja, daar kun je nu uh, ja, boos op zijn of triest. Uh. Maar we hebben nog vijf wedstrijden. Ja, is er dan gedurende zo'n wedstrijd ook enige, zeker als de slotfase nadert, enige, toch enige onzekerheid en enige angst? Zo van ja, we kunnen er wel voor gaan, maar als je er tegenaan loopt, sta je met lege handen. Ja, niet angst, maar natuurlijk denk je erover na. Hè? Want uh, je weet ook dat hun een, een team is waar het dat, dat hun op counters loeren. We hadden een fase de laatste weet ik niet, zeven minuten of zo, waar dat een beetje eruit kwam, dat, dat het een beetje heen en weer ging heen en weer. En dat is volgens mij precies dat wat hun willen. En dat moesten we wel voorkomen. Dus we moesten altijd de organisatie achter de bal goed houden. En dat hebben we gedaan. Maar daardoor kwamen we de laatste minuten niet meer echt voor uh, ja, de goal. Nou, is er heel veel gebeurd hè, deze week. Uh, er is ook heel veel gezegd en geschreven, maar het blijft altijd een beetje mistig met wat er nou echt is gebeurd rond het ontslag van Verbeek. Wat kan jij daar nou over zeggen? Ben jij een van de spelers die, die in opstand is gekomen, om het maar te zeggen? Eigenlijk ga ik er niks meer over zeggen, want uh, je zegt net goed. Het wordt al uh, heel veel gezegd en geschreven. En we hebben nu niks meer aan hoe het gebeurd is of wat gebeurd is. Of, uh, dat maakt ons helemaal niks meer uit. Uh, we hebben nog vijf wedstrijden en daar zijn we alleen maar buk bezig. En jullie staan uh, nog wel op de laatste plaats. Eén uh, punt is het verschil. Ben je geschrokken van de overwinning van Roda gisteren? Geschrokken niet. Uh, ja, ik keek daar eigenlijk helemaal niet meer zoveel naar, omdat wij... Uh, ja, focus moeten houden op onze wedstrijden. Want ze kunnen, ja... Het maakt heel, voor ons helemaal niet zoveel uit. Uh, wij moeten gewoon punten pakken. En ja, is het niet leuk als ze uh, met 3-0 runnen. Maar dat zegt wel dat wij dat misschien ook kunnen van Vitesse. Ja, Stefan Tesker was dat. De absolute slotfase nu van de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen. Gio. Laatste anderhalve kilometer voor Anna van der Breggen. Die gaat nooit meer ingehaald worden door de vrouwen die achter haar rijden. Want ook die Zuid-Afrikaanse Ashley Molmen... die is teruggepakt door het groepje met Amy Pieters, Annemiek van Vleuten... en Katarzyna Niewiadoma. En die dreigen nu weer ingelopen te worden door een groepje... met Ellen van Dijk, Chantal Blaak, Brenno, Megan Garnier en de Poolse Jasinska. Dan hebben we zo'n beetje de eerste tien van deze Ronde van Vlaanderen wel te pakken. Maar Van der Breggen heeft dus een voorsprong van 1 minuut en 25 seconden. Zelfs een lekker band kan er nu niet meer terugwerpen, want de ploeg leidersauto van Denny Stam, die zit vlak achter haar. En dat betekent dat er heel snel kan worden gewisseld van wil. Terwijl ze daar in de vechten al het fot ziet hangen van de laatste kilometer. En wat heeft ze dan weer een prachtig juweel toegevoegd aan de erenlijst die ze tot nu toe heeft opgebouwd. Uh, deze Anna van der Breggen. Ik zei het natuurlijk al. Olympisch kampioene in Rio. U herinnert zich nog wel die race van de van Annemiek van Vleuten van de, van de Breggen. Die tot ieders verrassing daar uh, olympisch kampioen werd. Ze heeft uh, de Waalse Pijl drie keer gewonnen. één keer de Amstel Gold Race, één keer Luikbas Nakenluik en één keer de Strade Bianchi. En er komt dus dan nu één keer de Ronde van Vlaanderen bij. En dat zijn toch allemaal de echte klassiekers voor de vrouwen. Die wil je winnen als je professional bent bij de vrouwen. Die achtervolgende groepen zijn nu bij elkaar gekomen. Daar wordt vooral gekeken. Daar weten ze dat ze zometeen moeten gaan sprinten voor de tweede plaats. En Anna van de Breggen inmiddels binnen de hekken in de richting van de finish hier in Oudenaarde, waar ze zo meteen zal binnenkomen. Ik zie de mensen ook allemaal rijkhalsend kijken. Natuurlijk al die mobieltjes ook weer... op de finisher gericht, op Anna van der Breggen gericht. Want de meeste mensen kijken niet meer met eigen ogen. Maar we dat later toch nog eventjes terugzien... op hun mobiele telefoon. Jammer om het niet met eigen ogen te aanschouwen. Want Anna van der Breggen, een groot kampioene. Dat weten we. Ze is nog steeds eigenlijk wel relatief jong... deze Anna van der Breggen. Ook dat weten we. Die heeft nog een aantal jaren te gaan. Ze is inmiddels 27 jaar voor bijna 28 jaar. En Van der Breggen gaat dus op weg naar die overwinning in de Ronde van Vlaanderen. En dat betekent dus dat ze na Ellen van Dijk en Chantal Blaak en Marianne Vos... opnieuw dat de Nederlandse winnares komt van deze Ronde van Vlaanderen. Nu gaan de armen langzamerhand omhoog. Even nog dat shirtje rechttrekken natuurlijk van de sponsor. Heel in de vechten. Daar zie ik dan die grote achtervolgende groep komen. Die gaat sprinten om die tweede plek. De voorsprong zal wat minder geworden zijn dan Van der Breggen. In die laatste kilometers wist dat ze de overwinning zou gaan pakken. En hier komt ze. Dan over de streep na 4 uur, 8 minuten en 41 seconden. Anne van der Breggen wint de ronde van Vlaanderen. Dan gaan we hokken. De tweede kwart is het inmiddels. Hè? Krijn? Ja, klopt. En in dat tweede kwart is nog negen minuten te gaan. En Kampong valt aan op de helft van uh, Brussel. En uh, Utrecht tegen Brussel. Voordeel nu uh, als het gaat om de score voor, uh, voor de ploeg uit uh, Utrecht 2-1... Voor de, voor de mannen van Alexander Cox. En het is uh, Brussel dat zich een weg probeert te banen... richting het doel van uh, David Hart, die grote eerste keeper... die in het doel staat. En uh, het is uh, uiteindelijk een vrije slag voor die Belgische ploeg... met Max Lotens, met onder meer uh, Martin Lambeau... Belgisch uh, onder-21 international, die de aanvoerder is van de... Belgische onder 21 ploeg. Kortom best een aardige ploeg dit uh, Brussel. Uh, versloeg in de eerste ronde. Want zij moesten wel de eerste ronde spelen. In tegenstelling tot Kampong. Uh, ook het uh, Poolse uh, WKS Groenwald. En Benbridge werd verslagen in het eerste toernooi. Zeg maar, voordat uh, deze ronde van de laatste 16 van start ging. En vervolgens dus die 9-0 tegen Dynamo Kazan. Vorig seizoen werden de Belgen uitgeschakeld in de ronde van de laatste 16... door het Belgische Dragon. De Wijn is de captain van Kampong. Kon de bal niet helemaal meenemen, maar komt er wel een vrije slag voor Kampong... met Quirijn Kaspers, die de bal heeft speelt een breed richting Kemperman. Kemperman die vrijdag heel goed speelde tegen zijn oude club, Roodwijs Keulen. En dan is het Kemperman met een slim paasje richting de rechterkant van het veld. En dan is het Kampong dat de bal rondspeelt, Havenga. Martijn Havenga, ook hij, verlengde onlangs zijn contract bij de club uit Utrecht. Daar kunnen ze dus nog een tijdje langer... van. De de strafcorner van Havenga gaan genieten. De bal wordt de cirkel ingespeeld. En dan is het uiteindelijk niet Kellerman die hem weet te raken. Wel een hele aardige bal van Sander de Wijn. Kortom in deze fase van de wedstrijd domineert Kampong. Maar de scoren, de doelpunten blijven uit voor de ploeg uit Utrecht. Want de stand is nog altijd 2-1. De officiële uitslag van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen Gio. Bovenaan, dat is alvast mooi, Anna van der Breggen, ja zeker. Gemakkelijk gewonnen, dus ruime voorsprong. Minuten ongeveer op de achtervolgers waar de sprint werd gewonnen... door Amy Pieters. Was eigenlijk ook wel logisch. Zij won ook in de Ronde van Drenthe... met een sprint met een redelijk grote groep nog. En ik dacht dat op de derde plaats Annemiek van Vleuten won... zodat we opnieuw een compleet Nederlands podium krijgen. We krijgen nu trouwens een sprint van een geklopt pelotonnetje... gewonnen door Corin Rivera, de winnares van vorig jaar... Van van de Ronde van Vlaanderen. Maar dat is allemaal... op ruime achterstand dus van Anna van der Breggen. Van der Breggen dus 1, Pieters 2. Twee, twee ploeggenoten, allebei van die Bols-Dolman-ploeg. Die Nederlandse formatie die deze koers... volledig beheerst heeft. Want uh, de controle was er compleet. En inderdaad, op het moment dat Anna van der Breggen... met 27 kilometer te gaan ging... ja, toen was het ook meteen gebeurd. Van der Breggen wint dus Pieters 2. Ik denk dat Van Vleuten... 3 uh, is. Afgelopen woensdag... ook zo'n Nederlands podium. Toen Ellen van Dijk... dwars door Vlaanderen met ook twee landgenoten... aan beide kanten daar op het podium... Naast nou, zover zijn we bij de mannen nog niet. Ik zie wel een Nederlander op kop rijden van de peloton twee zelfs. Eentje rijdt in het rood-wit-blauw, dat is Ramon Sinkeldam. Rijdt in dienst van FDG, in dienst van Arno Demar. En de andere is Dylan van Baarden, die zich op kop van het peloton heeft genesteld. En dat peloton, dat rijdt op anderhalve minuut van de kop van de wedstrijd. Het is weer wat groter geworden inderdaad. Het verschil tussen de kop en dat peloton, dat op een gegeven dus op 20 seconden zat. Vooraan hebben we nog twee koplopers over Ivan Garcia, 22 jaar jong, uit Spanje rijdt voor uh, Bagrijn Merida, dus in het uh, roodrijdend. En de Belg Tom de Vriend die heeft de oversteek gemaakt vanuit het peloton. En ze hebben een seconde of twintig voorsprong op een achttal... dat ik daar zie komen op een uh, aardig brede, mooie asfaltweg. Uh, Jos van Emden zit daarbij, bij dat achttal. Pieter Wening zit daarbij. En ook Pim Lichthard herken ik nog. Dus Wening en Lichthard namens uh, de Roompot-formatie. En Jos van Emden uh, van Lotto NL Jumbo mee in die uh, tegen waar ik ook de Deense trui zie van uh, Marts Pedersen. En jij noemde net Gio uh, dwars door Vlaanderen afgelopen woensdag. Zeg maar die Pedersen was er ook een van de uitblinkers. Hij is ploeggenoot van uh, Dekenkoppen van Koen de Kort en in goede vorm. Gevaarlijke man dus ontsnapt in die tegenaanval. Zij op 20 seconden van het kopduo, het peloton dus, op zo'n anderhalve minuut. We zijn onderweg naar de razendsnelle afdaling richting Quaremond. En dan gaan we daarna als die lange, die lange brede de achter de rug is beginnen aan de 11e beklimming van de dag. De tweede keer Oude Kwaremond. NTO Radio 1. Half geweest, Jan van der Putten. De Britse Lepenpartij krijgt opnieuw kritiek vanwege antisemitisme. Gisteren stapte een belangrijke medewerker van het partijbureau op... omdat ze een holocaustontkenner de hand boven het hoofd bleef houden. Bij betoging bij de Oostvaardersplassen zijn vijf mensen gearresteerd. Vanochtend probeerden honderden actievoerders de dieren in het natuurgebied bij te voeren. En ze veroorzaakten ook nog een file op de A6. Een petitie tegen de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen is in nog geen week tijd 8000 keer ondertekend. Initiatief neemt initiatiefneemster ze zegt dat de verhuizing van de kazerne ten koste gaat van veel gezinnen en sociale contacten. En in de Zwitserse Alpen zijn drie skiers uit Spanje om het leven gekomen bij een lawine. Twee skiers raakten licht gewond. Het ongeluk gebeurde op ruim 2400 meter hoogte in het kanton Wallis. Radio 1, NOS langs de lijn. Tweede helft begonnen in Groningen. FC Groningen tegen Ajax. Ja, het publiek, het publiek komt langzaam maar zeker terug de tribune op. We hebben een fijne eerste helft gezien van FC Groningen. Maken zich wel zorgen, de Groningers, van kunnen ze dit wel volhouden? Worden ze niet overmoedig in de tweede helft? Zoveel kansen gecreëerd en maar één doelpunt gemaakt. Want Groningen leidt met 1-0 voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Maar Groningen gaat gewoon weer in de aanval met Van Weert... die de bal goed paast. En Bakuna kan lopen met de bal, Bakuna bal naar de linkerkant... Warmer dan met de voorzet. En daar gaat de bal bijna het doel in. En blijft in balbezit van FC Groningen. Maar hier aan de rechterkant. Ja, Groningen gaat gewoon verder waar het geëindigd is. Bal voor het doel? Nee. Hard tegen Kluivert aangeschoten. Maar de afvallende bal bij Van der Looy. Die speelt er voor het doel. Bakuna. Bakuna 2-0. Nee, nee, nee, nee. Gebuitenspel van Bakuna. Ze juichten al, de mensen die veel later dan binnenkomen... Ga dan eerder zitten, zou ik zo zeggen. En Bakuna is ook nog... Uh, nee, niet Bakuna is geraakt, is dat uh, uh, Van Weert ook niet. Nou, er ligt iemand in het strafschopgebied. Het was een randje buitenspel. Het is, even kijken... Uh, Rietso Doan. Ja, nee, 25. Rietso nee. Doan, die uh, op de grond ligt. En uh, ja, ik ga even in de herhaling kijken. Want het is op het randje, hoor, ja... Nu moet de bal dan gaan komen. En ja, inderdaad. Nou, Bakuna staat geen buitenspel. Nou, ja. dat is echt op het randje hoor. Ja. Echt op het randje. Dat is millimeterwerk. Ja, dat is dan heel knap gezien van de assistent scheidsrechter. Doan staat weer. Maar oh, oh, oh, wat komt Ajax weer met de schrik vrij. Want de bal wordt afgekeurd. Weer een goede aanval, goede voorzet vanaf de linkerkant van Warmerdam. Doan is eventjes aangeslagen, is naar de kant. Maar het staat nog altijd 1-0 bij Groningen Ajax. Krijn bij het hockey. Er wordt gescoord, het is Kampong dat de voorsprong uitbreidt. Een mooie paas richting de cirkel, daar is dan de aanname en uiteindelijk een prachtige goal van Björn Kellerman. Hij weet te scoren nadat Kampong eerder een kans kreeg via Meulenbroek. Overigens de Belgen Brussel dat met een man minder binnen de lijnen staat. En dan slaat Kampong dus op het juiste moment toe. Omdat Tom Boon twee minuten naar de kant is gestuurd vanwege een groene kaart. Mooie goal. 4-1 is de stand. Ja, dat heb je dan. hè Twee velddoelpunten, vier doelpunten. En dat betekent dus 4-1 voor Kampong. En we hebben nog een minuutje of twee te gaan in dit tweede kwart. En dus leidt Kampong richting het einde van dit tweede kwart. Dankzij die prima goal. En je zou kunnen zeggen die ploeg van Alexander de koks heeft op het juiste moment toegeslagen. Toch eens even oppassen, want daar zijn de Belgen weer. Met Achille de Chafoy die daar een groene kaart krijgt voor een duw. En dus moet er opnieuw een Belg vanaf. En dat betekent dus dat er twee man aan de kant zit. Twee man zitten aan de kant en dat betekent ook dat er nog een speler zich moet melden aan de zijlijn. En Kampong kan weer gaan aanvallen. Nu is het even kijken wat dit gaat opleveren. Twee man minder dus binnen de lijn. Dat is Kampong met de wijn die de bal heeft. En dan wordt er uiteindelijk weer teruggespeeld richting de wijn. En zo gaat Kampong Brussel onder druk zetten. En dan komt er opnieuw een paas van Havinga. En dan gaat de bal over de lijn heen via de Werd. Wordt er niet meer gescoord. Staat het 4-1 voor Kampong. Heracles, Heerenveen, Frank. Uh, twee minuten na de rust. Het staat 2-0 voor uh, Heerenveen in Almelo. En het leuke aan trainer John Stegeman vind ik altijd... als het voor rust niet gaat, dan weet je, hij gaat iets doen in de rust. En 9 van de 10 keer als hij achter staat, dan gaat hij vol op de aanval spelen. Dat gaat hij nu dus ook doen. Hij heeft uh, Paul Gladon ingebracht en hij heeft Duarte ingebracht. En dat gaat ten koste van Jacobiak en Baas. Uh, Duarte gaat gewoon linksback spelen. Maar hij gaat ook met twee middenvelders en vier aanvallers spelen. Kortom, alles of niks. En uh, het was al niks, dus het kan eigenlijk alleen maar alles worden. En dat is dan het mooie. Dat, ja, ik vind dat, dat doet hij heel vaak. Ja. Tegenman, dat betekent ook dat het vaak nodig is. Dat is dan weer minder goed. Maar uh, hij doet het gewoon. En dat maakt het wel aangenaam om je meteen klaar te gaan zitten voor zo'n tweede helft. Nu moet het nog effect gaan hebben. Vaak lukt hem dat ook nog wel. dat hij dan toch nog een resultaat tevoorschijn tovert. Nu Heerenveen onder druk gezet. Dat doet de, de achterhoede uiteindelijk goed met z'n drieën. De keeper en de twee centrale verdedigers. En dan is Schaars uiteindelijk de vrije man. En dat is precies de goede. Die moet je ook vrij hebben, want daar moeten de ideeën vandaan komen. Daar komt de crosspas naar de linkerkant richting Zeneli. Daar is Breukers te laat, dus kan Zeneli rustig aannemen. En dan Breukers gaan opzoeken het strafschopgebied in punt. 16, linkerkant. Eén man kwijt, twee man kwijt. Dan moet er nog iemand tot een schot komen. Eudekaart handig die bal vrijgemaakt. En de redding van Castro nodig om de 3-0 te voorkomen. Dat doet Eudekaart dan ook goed. Die is natuurlijk ook heel handig in de kleine ruimte. Alleen heeft hij daar heel weinig profijt van. Haalt daar uh, weinig rendement uit gedurende dit seizoen. Maar langzaamaan zie je toch wel de klasse van hem afkomen. Is natuurlijk ook nog heel erg jong. Ook Montero nu heel goed in de middencirkel. Q was dan ook nog niet gezien. Gladon buitenspel gegeven. Hij schiet wel. Hij schiet ook raak, maar het telt niet. En dat was al ver voordat hij ging schieten, duidelijk. Hij had alleen zelf even niet gekeken. De scheidsrechter vlagde meteen. Dus de aansluitingstreffer wordt wel gemaakt, maar die telt niet. Maar dat geeft wel meteen aan wat Heracles wil. Zo snel mogelijk die twee grote spitsen in het centrum aanspelen... Aan anders via de buitenkant te proberen ze te bereiken. We zitten in de vierde minuut na rust. De telt telde niet. Dus staat er nog altijd 2-0 voor Herenvee. We willen graag luisteren naar de winnares van de ronde van Vlaanderen. En dat kan ook, Steven. Anna van den Breggen. Ja, je slaakt even een diepe zucht. Je hebt, je hebt al uh, het een en ander gewonnen in je carrière. Maar deze had je nog niet. Uh, ja, je, jij moet euforisch zijn. Ja, dit is. Uh... Een hele mooie overwinning. En, en dit is gewoon een belangrijke wedstrijd. Nou, niet gewoon. Dit is geen gewone wedstrijd. En dat maakt hem juist zo bijzonder. En ik, uh, ik ben uh, heel blij met deze. Ja, omdat de het een grote wedstrijd het is. Het een heel grote wedstrijd op jullie uh, kalender van het vrouwenkoersen. Maar ook op, vanwege de manier waarop? Ja, het is de ronde... Uh, ik lag gisteren bij Chantal op de kamer en toen hebben we nog de tour dus kunnen kijken op televisie. Dat is wel Ja, en een samenvatting van, uh, van de koers van de mannen vorig jaar... is hier zoveel um, wat wielrennen ademt. En dat, dat maakt deze wedstrijd bijzonder. En ook het, hoeveel mensen hier zijn, dat, dat heb je in geen enkele andere wedstrijd. Nee. Nou heb jij uh, dit seizoen, het begin van het seizoen... iets anders gedaan dan andere jaren. Je hebt niet zoveel gereden op de racefiets in ieder geval. Op de weg, zoals je dan zegt. Uh, maar wel al strade Bianca gewonnen... Dat je zo goed was om hier te winnen, verbaas je dat dan toch? Of had jij dat zelfvertrouwen ook aan het mountainbiken en zo overgehouden? Uh, nou, ik wist naast haar natuurlijk ook wel, want dat was mijn eerste wegwedstrijd, dat het wel kan zonder wedstrijden. Uh, en ik heb inderdaad expres gekozen om wat minder wedstrijd te rijden. Ook omdat we gewoon slecht weer hebben dit jaar. Het is, het is koud in het voorjaar en ik denk gewoon dat je voorzichtig moet zijn om te veel te rijden. Uh, en ik train wat meer als normaal, dus dat, uh, dat betaalt zich gelukkig wel uit. Het is altijd een beetje afwachten hoe het dan uh, in wedstrijden is, maar het zit goed, denk ik. Ja, ja nou had je vorig jaar, uh, nu ga je van de week uh, geen Parijs-Roubert rijden, want dat, bij de mannen gaan, gaan Parijs-Roubert rijden. Vorig jaar won je daarna de Amstel Gold Race, uh, de Waalse Pijl en Luik-Bassenaken-Luik. -Luik. Is dat nu ook nog een mogelijkheid, dat je daar nog steeds goed bent, of uh, was dit het nu wel even? Um, ik reis er ook. En, uh, ja, ik hoop goed te zijn. Ja, wil je ze weer alle drie winnen, of is dat veel, nee, te veel gevraagd? Nee, nee dat is niet het doel, uh, goed zijn betekent niet per se willen winnen. Ik hoop gewoon. Ik, het koersen wat we op dit moment kunnen doen met deze ploeg, omdat alle meiden goed zijn, maakt het gewoon heel mooi. En, uh, ik hoop uh, dat een ploeggenoot ook één kan winnen. Twee, misschien wel drie. <laughs> dus dat gaan we zien. Dankjewel en gefeliciteerd met deze zegen. Anne van der Breggen. Het is rust in de Euro Hockey League. Door twee velddoelpunten van Kampong en één benutte strafcorner van Brussel. Staat het 4-1 bij rust voor Kampong? Ja, nog één keer uitleggen. Als je dus een velddoelpunt maakt, telt hij voor twee. Ja. En een strafcorner voor één. Ja, daar zijn we helemaal bij. Ja. Dan gaan we naar Groningen ajax En hey, ik zit te kijken natuurlijk met oh. een schuin oog naar. Nou, zie je, ik vind het toch zo'n fascinerende voetballer. Hij speelt niet goed. Misschien speelt hij zelfs slecht. Maar hij wil altijd de bal hebben. Ondanks ja. het feit dat hij slecht speelt, eist hij toch alle ballen op. Fascinerend. Ja. Maar dan leg je te veel de nadruk op Ajax. Want ik zit te genieten van FC Groningen. Wat spelen die goed vanmiddag. En ze hebben zoveel kritiek gehad. Stadion op een gegeven moment voor driekwart gevuld. En als ik weer de kansen zie die ze krijgen met een uitblinker in Bakuna. Die net niet dat uh, ene beetje extra kon geven. Uh, zojuist weer toen hij voor, uh, alleen voor de keeper kwam. En niet zelfzuchtig de bal opzij probeerde te leggen. Uh, hij had misschien wel voor eigen gewin moeten gaan. Maar... Echt, Groningen had al 3-4, 5-0 voor moeten staan tegen Ajax. En dan overdrijf ik niet. Want ook in de tweede helft al drie grote kansen gezien. Zie je echt één keer een grote kans. En het is inderdaad een fantastische voetballer hoor. Nu een klein tikje uitgedeeld door Neres bij uh, uh, Rustic. Uh, het spel gaat verder. Uitkijken voor FC Groningen als de bal bij Huntelaar komt. Maar wordt die makkelijk van de bal afgelopen, zegt? Door Mike Tewierik. En dan kan er een uh, blessurebehandeling komen voor Rustic. Die uh, Australië die op de grond ligt en uh, pijn aan het hoofd. Heeft. Daar komt Kevin Blom nu ook bij kijken. Maar inderdaad zie je geweldige voetballer. International van Marokko. Hij heeft al een gele kaart vanwege praten. Moet daarvoor dus uitkijken. Gaat nu even naar de kant. Uh, we zien Siem de Jong klaarstaan aan de zijkant uh, bij de vierde man. Die gaat zo in het veld komen en dan gaat eruit. Als ik het goed zie, Lasse Schöne. Inderdaad, niets van gezien. Lasse Schöne. hij gaat eruit. Siem de Jong komt erbij. Mama's Gun. Lekker nummertje. Heel muziek, hè? En ja, heel erg goed. En het is hartstikke vers. Maart 2018. Het album heet Golden Days. En dit was het nummer London Girls. Gio, Ronde van Vlaanderen. Ja, we zijn inmiddels aan de Oude Kwaremond weer aangekomen voor de tweede keer. En dan weten we dat het vorig jaar allemaal gebeurde daar. Want we weten dat Philippe Gilbert uiteindelijk met een solo van ruim 50 kilometer toen de Ronde van Vlaanderen won. We hebben nu nog 57 kilometer te rijden met twee koplopers. Ivan Garcia Cortina, de Spanjaard uit Asturias. Hij rijdt voor de ploeg van Nibali, de ploeg van Bahrein. En hij heeft gezelschap van Tom de Vriend, de Belg, de jonge Belg uit de Wanti-formatie. En zojuist in de aanloop naar die Oude Kwaremond is het altijd een beetje duwen, een beetje trekken, proberen je positie te veroveren. Daar zagen we een hele vervelende valpartij van Mitchell Docker die in het prikkeldraad terecht kwam. Ik moest even terugdenken aan de val van Johnny Hogeland in de Tour. Alleen de snelheid lag toen wel een stuk hoger. Hoogeland werd toen van de weg getikt door een auto. En Docker, ja, die raakte gewoon een onbalans en donderde dus inderdaad dat prikkeldraad in. We hebben één man die probeert om voor het peloton uit te rijden. Dat is Niels Pollitt. Dat is een Duitser, een hele sterke Duitser van Katusha. Ja, en dan gaat eigenlijk alles daar, gaat achter elkaar naar boven, terwijl we ook nog steeds uh, daar uh, Pim Lichtaart zagen, die nog blijkbaar dus van de oorspronkelijke kopgroep nog voor het peloton uitrijdt. We zien uh, Van Marken die er goed bij zit. We zagen De Maar. kijken waar Sagan zit, ook die zit daar dan uh, wel uh, bij, maar de echte klap gaat nu nog niet gegeven worden, want hier zit Sagan pas trouwens, die doet het nog rustig aan, die denkt uh, bij de volgende passage, dan moet ik er echt bij gaan zitten, want dan wordt het serieus. Nou, dat is de koers bij de mannen, dus nog 56 kilometer, en nog even die overmacht van de Vrouwen in de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen overmacht van de Nederlandse vrouwen. Van de Brege 1, Pieters 2, Van Vleuten 3. Hele podium door Nederlanders bezet. Vijfde plek voor Chantal Blaak, de wereldkampioene. Zevende plaats voor Ellen van Dijk. Heracles zou het helemaal anders gaan doen, Frank Wilaert. Ja, nou, ze proberen het in ieder geval wel heel anders te doen. Oh, Peterson, je houdt in ieder geval de bal net binnen als Dumfries niet heel lekker uh, uitverdedigt. De bal even richting de achterhoede, richting Duarte. Inmiddels heeft de bal die probeert te schieten. Piri voorkomt dat, maar wel ten koste van een hoekschop. Wat Iraklis probeert nu ze wat aanvallender spelen... is vooral Cuas veel meer in het spel betrekken dan Voorrust. Die zat helemaal niet in de wedstrijd, kreeg ook heel weinig ballen. Dat is inmiddels in het eerste kwartier van die tweede helft... dat is nog niet eens voorbij, al wel gecompenseerd... Alles gaat bijna over de rechterkant. Die linkerkant blijft ook bijna helemaal leeg bij Herakles. En dus moet het vandaag bij Kuwas uh, vandaan komen. Alleen, ja, het gaat dus nog niet zo heel erg. Hij gaat nu een hoekschop nemen vanaf die rechterkant. Draait bij de tweede paal. Uiteindelijk zo uit de lucht geplukt door Hansen. Die uh, onbedreigd die bal gewoon kan uh, rapen. En zo uh, Heerenveen weer even uit de problemen kan brengen. Oh, daar gaat uh, nog een speler liggen. Dat is niet goed. Dat is Eudegaard die daar gaat liggen. Grijpt naar zijn enkel. Dat ziet er niet goed uit. Oh, hij heeft last van zijn voet. Nou, die eerste zijn enkel vastpakken en daarna nee, ja, zijn voet. Dus even aandacht vestigen op je schoensponsor, denk ik. Ja, ja, als, ja, dat ja, zijn als, allemaal trucjes, joh. <laughs> ja, maar hij zou inderdaad van de generatie moeten zijn... die ja. dat soort dingen ja. <laughs> begrijpen. Daar, daar zijn wij misschien nog een beetje te oud. Wel goed Zeker. dat je dat meteen doorhebt van je. je. hebt misschien al te veel voetbal gekregen. Nou, van ik dit soort. probeer me minder te ergeren <laughs> aan de nieuwere generatie. Mensen zeggen, jonge mensen tegen mij... van, jij ergert je altijd zo aan uh, voetballers die uitbundig juichen... en een beetje narcistisch... Is maar het is gewoon de tijd. Dus ik let er inderdaad wel op. Ja, en dan zo positief mogelijk benaderen. Ja. Dus niet zeggen van hij doet vervelend, nee. maar gewoon het, het is zo. Maar het is wel moeilijk hoor. Ja, ja. Deze, deze lukte heel goed, vond ik. Die heb je. je dan te pakken. Hij Dank gaat overigens wel gewoon keurig netjes naar de kant. Zijn dus, zijn ook echt was... heel mooie schoenen. Dat scheelt ja. ook. Oh ja, via rode schoenen mooi? Nee, Hij is even zwart, toch? Zwart, ontzettend zwart. Zo zwart mogelijk. Wat mij betreft. Hij gaat wel met de kant. Dus zijn rode schoenen zien we voorlopig niet terug. Uh, Michel Flap gaan we wel terugzien. Die komt namelijk voor Eudegaard binnen de lijnen. Dus er was wel degelijk iets aan de hand. Maar zijn schoenen hebben we gezien. Dat is een feit. En we zijn een uur onderweg. Veen had de bal en heeft hem nu nog steeds. Met uh, Torsby draait goed weg bij Montero. Dat is op zich knap, want dat is toch een aardig bijtetje. Die middenvelder van uh, Heracles. Dan de lange bal van Prupper. Als Heracles de bal veroverd heeft. Maar die komt niet tot bij Kuwas. Daar was het recept meteen ook Duidelijk, ik heb de bal waar SQ was. Daar moet hij ongeveer zijn. Dus gaat de bal die kant op. En daar is hij nu dan ook aan de rechterkant bij Herakles. een in Ingooi. Drosten in de richting van Breukers. Breukers de bal weer terug naar Drosten. Dat is de verkeerde kant op, jongens. Je wil aanvallen, dan moet je niet richting Castro... waar de bal nu helemaal naartoe gaat. Je moet eh, toch echt de andere kant op. En nu staat er ook meteen vier man buiten spel van Irakles. Dus moet Castro ook nog wachten met die bal lang geven. Dat kan hij nu uiteindelijk gaan doen. mij. en Gladon kijken elkaar aan. Wie gaat er naartoe? Geen van twee uiteindelijk. Dus heeft Heerenveen nu de bal via Kobayashi. Kobayashi geen controle in zijn linkervoet. Want Kuwas zit daar vlakbij... Herakles heeft hem weer terug, maar Qwas geeft hem ook meteen weer terug. Het is geen beste wedstrijd ook hoor. Er wordt ontzettend veel onnodig balverlies geleden. Ook nu weer als Van Ooyen de bal onderschept van Kobayashi... maar hem niet onder controle krijgt en hem zo over de zijlijn heen werkt. En dan heeft hier de veen ineens balbezit halverwege de helft. Van Heracles en Ingooi. En Zenelie heeft geen zin om de bal te gaan halen voor Woudenberg. Die moet hem uiteindelijk van een ballenmeisje krijgen daar aan de zijlijn. Heerenveen leidt met 2-0. Dat lijkt op dit moment een comfortabele voorsprong. Andy. Uit het niets komt de gelijkmaker van Ajax. De voorzet van Hugo zijn vriend. Van Hakim Ziyech. Perfect op maat. En de kleinste man zo'n beetje op het veld. Eh, Kluivert. Kopt de bal binnen. En maakt zijn achtste doelpunt van dit seizoen. Volkomen tegen de verhouding in. Want de bal was eigenlijk constant op de helft van Ajax. En eh, Groningen constant in de aanval. En dan die... Eh, Perfecte voorzet vanaf de rechterkant. Goed ingekopt door Kluivert. Voorzet met het rechterbeen van uh, Zieg. En Kluivert die uh, aan de andere kant van het veld bij de tweede paal staat in de bal. Uh, bij uh, Goed ook kopt hoor. Hij komt ja, naar de grond. En dat is uitstekend gedaan, want daardoor is pad eh, kansloos. En ja, het is zuur voor FC Groningen. Maar dit zijn echt van die wedstrijden die je kunt verwachten. Groningen veel en veel sterker dan Ajax. De ene na de andere mogelijkheid en kans. En dan eh, de gelijkmaker voor Ajax via Justin Kluivert. Balbezit weer. Voor Ajax achterin. Via de licht naar Taliafico. En Taliafico die speelt hem weer terug op Onana. Want Ajax speelt helemaal niet zo best hoor. Het is Groningen dat de klok slaat. En heel veel mogelijkheden en kansen heeft gekregen. Ook in de tweede helft. Zelfs een penalty gemist. Maar het is toch 1-1. En dan kijken we op de klok. 65 minuten gespeeld. Nog 25 te gaan. Onana met de bal in het strafschopgebied. Doet heel langzaam. En heel rustig. En nog altijd daar die bal. En dan geeft hij hem mee aan de linkerkant aan Taliafico. Taliafico... Heeft de bal aan de linker. Speelt hem de diepte. Richting de Jong. Kan de jonger erbij? Nee, want de Wierik zit ertussen. Komt de bal over de zijlijn. En dat doet de Wierik goed. Maar de inworp is snel genomen. Komt terecht bij Kluivert. Uitkijken geblazen. Maar hij schiet de bal hard en hoog. Over het doel van Sergio Pad. Maar die werd wel zojuist verslagen. Door diezelfde Justin Kluivert. En dus staat het bij Groningen Ajax. Na 66 minuten spelen. 1-1. Kampong Brussel. Nieuwe puntentelling maakt het vooralsnog niet echt spannender, Krein. Nee, nee, het is 4-1. Je krijgt ja. een beetje dat gevoel van ja, de wedstrijd is gespeeld. Maar aan de andere kant als Brussel weet te scoren ja, dan, dan wordt het 4-3. En ja. ja, dan gaat het in één keer weer spannend worden. Dus wat dat betreft, ik ben benieuwd hoe de spelers dat in het veld ervaren. Bij zo'n stand van 4-1. Ja, dan denk je toch normaal gesproken... Hé, lekker uithokken hier die wedstrijd. Die twee kwarten nog even doorkomen. En dan, maar goed, nu kan er dus van alles nog gebeuren. En we gaan het na afloop maar eens even vragen hoe dat ervaren wordt. Het is kampong dat met een speler minder binnen de lijnen staat. Vanwege een duwtje in de cirkel van Martijn Havenga. De straf Schutter van Kampong is naar de kant gestuurd voor twee minuten. Mocht zo even aan het begin van die derde kwart zijn derde strafcorner nemen, werd niet benut. En dus dat betekent dat die vijfde voor Kampong niet op het scorebord kwam. Nu is het wel Tom Boon voor Brussel die bal bezit. Hij speelt de bal terug richting Conor Hart. En Conor Hart weer terug naar Boon. En dan is het een kwestie van de cirkel inkomen. Dat doet uh, die Belgische ploeg dan ook. Maar dan is het Kampong dat goed verdedigt met de wijn. En dan in één keer omschakelt met Kellerman. Kellerman tussen vijf Belgen in. Op weg naar de goal van uh, Jeremy Gukasov. Daar is Kellerman. Maar die komt dan uh, Conor Hart tegen. En dan krijgt Kampong vanwege een overtreding. Van Conor hart een strafcorner. Dat gebeurt na zo'n vijf minuten in het derde kwart. En dit is een ja, mooi moment, belangrijk moment. En een mopperende hart richting de scheidsrechter uit Spanje. Eh, Francisco Vazquez Lopez. Die het ook al even in de rust aan de stok had met de coach van de Belgen. Vanwege het feit dat hij nog een paar beslissingen van de scheidsrechter wilde bespreken. Een overtreding ja, te hinderen van de tegenstander door er simpelweg voor te gaan staan, even af te remmen. En dan is daar de vierde strafcorner voor Kampong een feit. En dus is het Havenga die aan de kant zit? Ja, want hij zit aan de kant. De specialist aan de kant van Kampong... die zat toe te kijken in die twee minuten tijdstraf die hij had gekregen. En nu moet Kampong dat dus anders gaan oplossen. Dus kijken of ze een variant gaan spelen. Of gaat die bal rechtstreeks richting de kop van de cirkel? Wat gaat Kampong doen bij deze strafcorner na vijf minuten in het derde kwart? Komt de bal aan richting de kop van de cirkel? Wordt hij daar niet goed gestopt? En is het Kemperman die hem laat gaan. Maar dan alsnog is daar het schot op doel van Jasper Luijks. Ja, zo mislukte strafcorner kan ook nog een verrassingseffect opleveren in dit geval. Geen probleem voor de doelman van Brussel voor Gukasov. Het blijft dus 4-1 voor Kampel. Tandje voor tandje wordt het serieuzer in de ronde van Vlaanderen. Durf jij al favorieten weg te strepen voorzichtig, Gio? Nou, wegstrepen vind ik lastig. Er zijn nog wel echt wel uh, alle favorieten, zijn nog wel zo'n beetje voor in koers. Maar bijvoorbeeld, ik kan wel mensen al eruit halen die wel heel erg veel indruk maken. Bijvoorbeeld, Michael Kwiatkowski zojuist bij de beklimming van de Paterberg. De Kwaremond hebben we dus gehad voor de tweede keer. Dat heeft u zojuist meegekregen. Daarna krijg je dan die hele venijnige afdaling. En dan weer de Paterberg. En dan was er toch echt Michal Kwiatkowski... de wereldkampioen van Ponferrada... die daar toch heel gemakkelijk omhoog ging. Ook Wout van Aert maakte enorme indruk... want die kwam zo'n beetje van halverwege... die grote achtervolgende groep die we nu hebben... achter de twee koplopers aan... kwam die opzetten op de Paterberg... en hij ging naar boven alsof het er echt helemaal geen moeite kostte. Dus ook Wout van Aert... inmiddels dus zijn we boven de 200 kilometer uit... gaat nog steeds mee... Die groep is wel uitgedund hoor. We zien nou wel een hoop uh, uh, mannen bij elkaar zitten. Met onder andere Sagan, met Van Avermaat. Met al die mannen die we al eerder hebben genoemd. Uh, ik zag ook Dylan van Baarle goed vooraan zitten. Ja en die rijden dan op een uh, nou, respectabele achterstand van de twee koplopers. We weten inmiddels ook dat de videoscheidsrechter, de videoref... voor het eerst echt zijn werk heeft kunnen doen in een uh, klassieker dit jaar. We weten dat hij dit jaar is ingevoerd. En uh, Luke Rowe, de Engelsman van Sky, is uh, zojuist uit koers gehaald. En wat deed hij? Een bekend verhaal. Sebastian Langeveld kan er nog over meepraten. In de afdaling, in de richting, die grote brede afdaling... in de richting van de klim van de Oude Kwaremond. daar ging hij achter het publiek langs. Probeerde hij het fietspadje even mee te pakken. Nou, bij Langeveld liep dat toen helemaal verkeerd af. Die kwam daar toen zwaar ten val een aantal jaren geleden. Ro bleef op de fiets zitten, maar is dus nu uit koers gehaald... dankzij die videoscheidsrechter die dat allemaal heeft gezien. Sebastian, waar zit jij op dit moment? Wij zitten achter de derde groep in de koers... en dat is een groep met Tankink en met Boergaard, de Duitse... Kampioen, maar die groep, ja, daar valt het nu behoorlijk stil. De situatie is als volgt. Garcia en de vriend zijn na de eerste beklimming nog altijd de koplopers in de wedstrijd. We hebben een seconde of twaalf voorsprong op uh, Pedersen. Daar is hij weer, die Deense kampioen. Daarachter Magnus Kort-Nielsen. En dan krijgen we eigenlijk de elite groep. De groep waar uh, Nicky Terpstra nog altijd in zit. Waar veel quickstep rijders in zitten. De groep met uh, de wereldkampioen Sagan. En dan zag ik ook Sebastian Langeveld. Je noemde net zijn naam ook naar voren toeschuiven. Er keert nog een groepje terug in die elite groep. En dat gebeurt allemaal op het smalle gedeelte tussen de Patenberg en het volgende, misschien wel breekpunt in deze wedstrijd. En dat is dadelijk de Koppenberg. En als we daar zijn, dan zitten we dik over de kaart van de 200 kilometer. Dan hebben we 221 kilometer afgelegd in deze Ronde van Vlaanderen. Ajax onder de 17 heeft met speelsgemak de halve finale gehaald van de Future Cup. In de laatste groepswedstrijd tegen Paris Saint-Germain... moest er minimaal gelijk worden gespeeld. De jonge ajax de voldeden daar volledig aan, want op de toekomst werd het 5-0. Twee doelpunten kwamen naar rust van Nazi Unovar voor rust was wist, uh, Brian Brobby, die ken ik nog niet maar hij zal vast goed worden een loepsuivere hat-trick te maken hij deed wat hij moest doen ik ben een spits met scoren veel doelpen te maken als zij trainer en dat deden we ook 5-0 en geen doelpunt tegen dus goed gedaan Ajax speelt nu een halve finale tegen anderlecht de anderhalve halve finale gaat tussen Juventus en Sporting tot het seizoen zo.